Het aantal claims dat is ingediend bij het waarborgfonds motorverkeer is in 2010 gestegen met 7,5 Het fonds vergoedt schades in het verkeer die niet op een verzekeraar kunnen worden verhaald. De stijging van het aantal claims tot ruim 57.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal schades aan objecten zoals vangrails en lichtmasten. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt, vertelt de directeur van het waarborgfonds. We hebben niet de indruk dat mensen onvoorzichtiger rijden en meer tegen vangrails en, en, en dat soort dingen aanrijden. Daar zit het.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 De Rotterdamse PvdA-wethouder Schreier heeft zijn ontslag ingediend. Gisteren was zijn positie onhoudbaar geworden... nadat de PvdA in de gemeenteraad zijn aftreden had geëist. Ook de overige wethouders zegden het vertrouwen in hem op. De breuk ontstond na nou opmerkingen van de wethouder in de media. Schreier zegt dat hij door zijn eigen partij gedwongen wordt... aan sociale bezuinigingen door te voeren. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Hij zat niet op één lijn met zijn fractie... en ook niet met zijn collega-wethouders in het college... over de enorme bezuinigingsmaatregelen die moeten worden genomen... in de sociale zekerheid. Op dit moment geeft hij een toelichting op zijn vertrek. Schrijer heeft 17 jaar in de Rotterdamse politiek gezeten. In 2006 werd hij wethouder. Het is nog niet duidelijk wie hem als wethouder... sociale zaken gaat vervangen. Ajax wil de middenvelder Theo Janssen overnemen van FC Twente. Janssen mag weg voor een gelimiteerde transfersom van 3 miljoen euro. Ajax is bereid om dat bedrag op tafel te leggen. Janssen was de afgelopen twee jaar een van de steunpilaren van de ploeg. Met hem werd Twente vorig jaar landskampioen en won het dit jaar de beker. Zondag verloor Twente de strijd om het kampioenschap van dit jaar van Ajax. Janssen had na afloop veel kritiek op zijn ploeggenoten. Hij verweet hen gebrek aan strijdlust. Dan het weer nog bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Vanmiddag geleidelijk droger, in het zuidwesten ook wat zon. En het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Morgen wat warmer, een graad of 19. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld... Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN-Bank.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 Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef Nederland, geef. Rekening 50-50. Juist nu. Hij was blind, zwart en verslaafd. Aan vrouwen, drugs en geld. Toch groeide Ray Charles uit tot een van de grootste artiesten... in de Amerikaanse popgeschiedenis. Het Genie, omringd door vele grote namen... is vanavond in het Uur van de Wolf na Nieuwsuur bij de NTR op Nederland 2.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 De met Felix Meurders. Goedemorgen, kom aan boord. Loop lang wordt zo ingetrokken. Zo is het waarschijnlijk gegaan met de vader van Fidan Ekies. die in de jaren 60 vanuit Turkije naar Nederland kwam. Zijn vrouw haalde hij later op met het vliegtuig. Over hoe zij zich nestelde in Rozenburg... maakte Ekies een vijfdelige documentaireserie Veerboot naar Holland. Donderdag het laatste deel... en vandaag een gesprek over wat de serie allemaal losmaakte. We blijven in de buurt van Rozenburg. Op de Maasvlakte staat de eerste fabriek die vloeibaar aardgas over Europa verdeelt. Totaal niet gevaarlijk, zeggen ze daar. Maar als je de fabriek bezoekt, dan kan dat alleen met pak, bril, oordoppen en een pakket veiligheidsinstructies. En misschien wel gevaarlijk, elektromagnetische velden veroorzaakt door wifi-netwerken, gsm's, babyphones en dergelijke. De Raad van Europa wil wifi en gsm op scholen verbieden... totdat onderzoek bewijst dat de straling niet gevaarlijk is. En dit leidt natuurlijk tot een joopdebat. Uh, gelooft u pas als u het ziet? Surf naar degids.fm. Eerst de eerste opmerking bericht in het Algemeen Dagblad. Daar lees ik dat we op 4 juni in Amsterdam kunnen kijken naar een mars van sletten. Organisator is socioloog en journalist Mirjam van Heugde. Goedemorgen mevrouw van Heugde. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Goedemorgen. Lac Lingerie Leer van de Dam stomen jullie in zinnenprikkelende kleren op naar het homo-monument. Zit er nog een nobele gedachte achter? Ja, daar zit een hele nobele gedachte achter. Wij komen samen op de Dam op 4 juni om seksuele diversiteit te promoten. En de Slutwalk is een manifestatie waar mensen hun uiterlijk en gedrag niet langer laten bepalen... door het corset van de Nederlandse moraal. Dat is onze boodschap. Hebben jullie dit zelf bedacht? Uh, nou, het komt overvliegen uit uh, Toronto. Daar is uh, in januari de eerste slutwalk gehouden. Naar aanleiding van een opmerking van een politieagent... over uh, sletterlijk uiterlijk van meisjes... wat uh, seksueel geweld zou kunnen uitlokken. En dat is nu overgevlogen naar Europa. Het is in Londen, in Amsterdam. Het is ook nog in Boston, in Vancouver. Het is overal. Mogen we het ook nog zien als een protest tegen types... als IMF-topman Dominique strauss kaan die een kamermeisje zou hebben aangerand? Ja, daar uh, kan het ook zeker als gezien, wo gezien worden. Ja hoor. En waarom die naam Slettenmars? Dat lijkt me niet echt complimenteus voor al die deelnemers. Ja, we hebben voor de naam Slet gekozen... omdat het uh, ontzettend veel losmaakt in mensen. Dat blijkt ook nu weer. De media springt er bovenop. Ik denk überhaupt niet als we de naam als tolerantiewandeling hadden gegeven... dat het dan hetzelfde effect gehad zou hebben. Maar waar het ons om gaat, is dat we van Slet een geuzennaam willen maken. En daarmee de discussie over tolerantie en normaliteit willen aanzwengelen. En we willen ook zeker benadrukken dat wat voor sletten geldt... ook zo geldt voor mannen en vrouwen in het algemeen. Je mag in Nederland zogenaamd jezelf zijn... maar wat dat jezelf zijn is, daar zijn nogal wat regels aan verbonden. En nou, die lees regels ik dat, willen wij ter discussie stellen. Dat u vier jaar geleden al eens het initiatief heeft genomen voor zo'n mars... dat was in Zuid-Afrika, als protest tegen de vele verkrachtingen daar. Ja, dat klopt. Staat u aan de basis van een nieuwe beweging? Nou, dat uh, zou ik graag zo willen zien. Ik zie mezelf alleen wel onderdeel van een hele grote beweging... en van een heleboel organisaties. Bent u niet bang dat die mars verkeerd wordt begrepen? Dat er straks in Amsterdam allemaal hitsige fouten mannen langs de weg staan... die zich aan jullie korte rokjes en decaletees verlustigen? Ja, dat, uh, dat zou zeker zo kunnen. Maar ik, heb, uh, ik, ik denk, onze boodschap is erg duidelijk. En uh, als zij daar staan, dan zullen, het, zullen ze het zeker over het onderwerp gaan hebben. En daar gaat het voor ons om. Het wordt goed weer, gelukkig, hè, dit weekend. Ja, dat klopt. Wat trekt u aan? Um, nou, ik identificeer mij als slet en als pot en als nicht en als man en als vrouw. Dus dat wordt een grote verrassing hoe ik eruit ga zien. Dat is veel kleren zo te horen. <laughs> Organisator, socioloog en journalist Mirjam van Heugden. Succes met de slettenmars. Dankjewel. 4 juni. De <truimus> Gets.fm de Rotterdamse Maasvlakte is het eerste aanvoerpunt voor vloeibaar aardgas gebouwd. Volgende week komt de eerste tanker met aardgas aan bij die zogeheten LNG-terminal. Jan Peels, verslaggever, je bent gaan kijken. Wat zit er allemaal in die tanker, denk je? Nou, eh, LNG zit erin. En dat staat voor liquefied Natural Gas. En dat betekent dan weer vloeibaar aardgas. En dat aardgas wat in die, in die tanker zit, dat is maar liefst 162 graden onder nul. En wat gebeurt er dan mee daar? Ja, dat wordt daar aangevoerd met die tankerschepen, zoals je al zei. Dat wordt er opgeslagen en dan staan er ook nog hele grote installaties waarmee dat vloeibare aardgas dus weer gewoon eh, gas wordt. En dat kan dan door de Europese gasleidingen gaan stromen. Je zegt dat is een hele grote installatie. Hoe ziet die eruit dan? Nou, het zijn drie enorme grote opslagtanks. Er staan er eh, door heel de maasvlakte staan er van die grote. Tanks, maar deze zijn echt nog wel veel uh, groter. En dit staan dan ook op het meeste westelijke stukje van de maasvlakte. En als je daar gaat kijken, dan heb je het idee dat het om een heel gevaarlijk goedje gaat. Want voor ik uh, nog maar één stap op dat hermetisch afgesloten terrein met dubbele hekken eromheen uh, mocht gaan kijken, moest ik eerst een uh, speciale jas aan, uh, speciale schoenen, een bril, een helm. Ik kreeg oordoppen. Ik kreeg ook nog een instructie voor wat ik moest doen als er iets zou gebeuren. Maar volgens de directeur die met me meeliep, Branko Pokorni, was er vooral niks om me zorgen over te maken. Nee, wij vinden niet dat het gevaarlijk is. Alleen we hebben natuurlijk wel hele grote hoeveelheden energie hebben we hier straks opgeslagen liggen. En het is natuurlijk wel verstandig om daar ja, heel wijs mee om te gaan. Dus de, de security-eisen, de veiligheidseisen waar wij aan moeten voldoen, zijn, zijn heel erg hoog. En daar voldoen we ook aan. Maar uiteindelijk zijn we toch van mening dat de LNG een hele niet alleen een hele schone, maar ook een hele veilige vorm van energieopslag en overslag is. Nou, hopen maar dat er inderdaad nooit iets gebeurt. Nou, zie ik een overzicht van het complex op de gids.fm. Dat is inderdaad een enorm ding. Hoeveel heeft die terminal gekost? Ja, ruim 800 miljoen euro. En vooral de Gasunie en Vopak, de opslagbedrijf, die hebben er veel geld in gestoken. En volgens de directeur Corny die je net hoorde... is het ook nodig dat er zo'n apparaat komt omdat er oplossingen bedacht moeten worden zodat we ook over tientallen jaren nog gas kunnen gebruiken. De, velden, de gasvelden in Noordwest-Europa, dus niet alleen Nederland, maar ik kijk vooral naar Engeland... Ja, die raken toch zo langzamerhand leger. Ik wil niet zeggen dat ze leeg zijn, maar ze raken leger. Nou, om een voorbeeld te geven, Nederland zal uh, over 10 tot 15 jaar netto importeur van, uh, van aardgas worden. Dus het is heel erg belangrijk om andere aanvoerbronnen van, uh, ja, van gas, aardgas uh, te kunnen krijgen. Want we hebben het als Nederland nodig, aardgas, we leveren ervan. We hebben, alles draait in Nederland eigenlijk op aardgas. Uh, Nederland, maar ook West-Europa is uh, verslaafd uh, aan aardgas. Onze economieën, maar ook onze huishoudens uh, draaien erop. En waar komt dat gas dan, wat hier straks wordt opgeslagen in die enorme tanks vandaan? LNG kan letterlijk uit de hele wereld komen. Dat gas wordt aan de bron vloeibaar gemaakt, wordt in schepen gestopt en kan letterlijk overal heen varen. En onder andere ook binnenkort naar, naar Rotterdam toe. En dan komt het bijvoorbeeld uit Qatar, uit Australië, uh, zelfs Trinidad, uh, Peru, uh, Qatar, uh, Algerije, Angola, Australië, Indonesië. Er zijn heel veel landen inmiddels in de hele wereld die uh, aardgas vloeibaar maken en exporteren naar de wereldmarkt. Als we de terrein verder oplopen, dan is het een weerwar uh, van buizen. Geel, blauw zie ik, uh, zilverkleurige buizen, grote ja, containers waarvan alles zit. En natuurlijk die enorme grote silo's die echt veel groter zijn dan al die andere containers die ik hier uh, op de Maasvlakte zie. Wat, wat gebeurt daar precies binnenin? Nou, dat zijn onze LNG-tanks. Daar hebben we er drie van gebouwd. Ze zijn de grootste vorm van uh, ja, tankopslag die je in de wereld hebt... De tank heeft bijna een diameter van 90 meter en meet 55 meter hoog. En er kan totaal 180.000 kubieke meter LNG in opgeslagen worden. En dat, dat, dat vloeibare aardgas, dat LNG, dat is daar vloeibaar omdat het heel erg koud is. 162 graden onder nul. Kost dat niet heel erg veel energie om het op die temperatuur te houden? Nee, ons kost dat geen energie meer. De energie is in de tijd in het gas al gestopt. Hoe kan dat dan? Want als ik mijn koelkast zo koud wil houden, dan kost het me het echt heel veel energie. Ja, maar het wordt vloeibaar gemaakt aan de bron. Dus bij de exporterende landen, daar wordt het gas vloeibaar gemaakt. En wij hebben geen koelinstallaties meer nodig om het vloeibaar te houden. De isolatie is heel erg goed, maar niet perfect. Dus we hebben altijd een energiebron die de LG toch wat opwarmt. Precies, en dan gaat het als het ware een beetje opdooien. En dat, dat, die damp die u dan eraf haalt, dat is het gas wat we kunnen gebruiken. Het gas wat eraf komt, dat gebruiken we sowieso. Dus we laten geen molecuulgas laten wij verloren gaan. We vangen alles op. En uiteraard hebben we dan ook een manier om natuurlijk heel snel LNG te kunnen hervergassen. Nou, dat is de verdampers achter ons die je ziet staan. En die verdampers achter ons, daar werken we met grote hoeveelheden opgewarmd zeewater. En dat is eigenlijk niks anders dan resterend koelwater van de energiecentrales die hier vlakbij staan. Zo wordt het koelwater van de elektriciteitsfabriek, die op kolen werkt overigens, hergebruikt om ja, dat gas, dat vloeibare gas, te ontdooien als het ware. Ja zo, ja, zo doen we dat. En wij zijn ook een zogenaamde ja, zero emission terminal. Uh, wij stoten geen CO2 uit of andere kwalijke stoffen. Wij zijn volledig milieuneutraal. De reden van dat uh, vloeibaar maken van het gas is dat het enorm scheelt in de hoeveelheid ruimte die het inneemt. Hè? Uh, LNG is uh, 600 keer kleiner dan aardgas. En op die manier kan je het op een hele efficiënte en makkelijke manier vervoeren, letterlijk over de hele wereld heen. Zo'n enorme tank die hier staat, daar kun je echt heel lang mee doen om daar aardgas uit te halen. Als we het zouden willen, maar dat ligt natuurlijk aan onze klanten die uiteindelijk deze terminal gebruiken. Dat zijn met name grote Europese energiebedrijven. Maar als we het zouden willen, zouden wij in ons eentje alle huishoudens in Nederland van aardgas kunnen voorzien. Maar dat is niet de feitelijke situatie, want ons gas zal met name doorgevoerd worden naar de rest van Europa. Een paar weken geleden stonden de kranten vol van het feit dat ja, dit LNG-gas, dat vloeibare gas van over de hele wereld, hier wordt aangevoerd en in ons gasnet uh, zou komen. Dat mogelijk ja, onze gijzers en uh, gashaarden en zo aangepast zouden moeten worden. Gaat dat echt gebeuren? Nee, dat is onmogelijk zelfs dat dat zou kunnen onmogelijk. gebeuren. Ja, want uh, Nederland kent uh, twee gescheiden gasnetten. Het G-gasnet en het H-gasnet. Het G-gasnet, dat is eigenlijk het uh, Groningen gasnet... Uh, waar al onze huishoudens uh, op aangesloten zitten. Uh, wij zitten gekoppeld aan het H-gasnet. Het H-gasnet is het hoogcalorisch net. En dat is feitelijk eigenlijk het transport- en exportnet uh, van Nederland. Ja, maar al, die, al die netten die zitten niet letterlijk aan elkaar... maar gaat het in de toekomst misschien wel gebeuren... op het moment dat het slochteren gas op is? Nou, naar de verre toekomst zou dat kunnen gebeuren, maar al aangegeven, het is niet zozeer dat het Groningengas uh, op is, dat is nog lang niet op, alleen het komt er niet zo snel meer uit. Dus okay, maar dan dat... wordt het dan bijgemengd met dit gas wat hier vandaan komt? Kan het bijvoorbeeld bijgemengd worden met, uh, met gas wat hier vandaan komt. En geeft dat dan geen probleem, want uh, ja, dan, dan krijg je toch een andere soort samenstelling? Uh, ik denk dat je nog praat over een hele lange periode. Er wordt in ieder geval voor minimaal tien jaar wordt er gegarandeerd... dat er geen uh, verandering in de kwaliteit van het uh, g-gas uh, uh, plaatsvindt. Uh, dat is één. En twee, ik denk dat tegen die tijd er voldoende mogelijkheden ontwikkeld zijn... om het gas op een zodanige wijze te mengen... dat eigenlijk de consument daar niets van zal merken. Ja. Dus je aardappels koken op gas uit Qatar en Trinidad... Nou, het lijkt me wel wat, maar dat gaat dus uh, vele jaren duren... Dat aangevoerde gas wat er nu aan aankomt... dat gaat via speciale leidingen, zoals je hoorde... naar uh, vooral elektriciteitscentrales en fabrieken... die dat gas uh, kunnen gebruiken. Jan Pels, verslaggever. Weer een ervaringrijke. Dankjewel. je wel. Mijn vader sprak fantastisch Nederlands... maar op een of andere manier klapte hij dicht als we in het ziekenhuis waren. Nou, mijn moeder die spreekt sowieso niet goed Nederlands... Maar dit waren gesprekken, ja, die wilde die niet nog eens een keer gaan vertalen. Ik vond het... Ja, dan moest ik aan mijn vader zeggen... papa, je bent uitbehandeld. Er is niks meer. Da, of, dat, dat, of dat ze dan ook tegen mij... of dat ze dan moesten kiezen uit, uit behandelingsmethodes. En als ze dan tegen me zeiden, ja, wat jij vindt dat goed is... En dan dacht ik, ja, maar ik weet het ook niet. Een mooi moment uit de documentaire serie Veerboot naar Holland... waarin journaliste Fidan Ekes het verhaal vertelt van de ouders... Die kwamen in de jaren zestig als gastarbeiders vanuit Turkije naar Nederland. En sinds de eerste vier weken vier weken geleden, dus de serie van start ging... krijgt Fidan veel reacties uit de Turkse gemeenschap, maar ook van andere Nederlanders. Het immigratieverhaal maakte blijkbaar veel los. En de makers, Fidan Ekis en Kees Schaap, die zijn hier. Goedemorgen. Fidan, hoe lang liep je al rond met het plan om een verhaal over je familie te vertellen? Hmm, lang, eigenlijk behoorlijk lang. Het werd concreet... Um toen ik als correspondent in Turkije zat. Uh, dat is lang geleden alweer. Maakt niet zoveel Vier, uit, maar goed, je zat daar. Lang geleden, ja. Ik zat in Turkije als correspondent... en ik schreef voor uh, uh, de GPD-kranten in Nederland. En uh, kreeg op een gegeven moment heimwee naar Nederland... en ging beter stilstaan bij hoe mijn ouders zich gevoeld moeten hebben... toen ze ooit naar uh, Nederland kwamen en Turkije achter zich lieten. Ik bedoel, het is heel moeilijk om ver van je familie te wonen... en. Um, dat zette mij eigenlijk uh, um, ertoe aan om eindelijk wat te doen met al die verhalen van, van mijn ouders die ik ja, door al die jaren heen heb opgeschreven ook, heb verzameld in mijn hoofd en het werd uh, tijd om daarmee uh, aan de slag te gaan. En dat was het moment dat je dacht. Hier ga ik een uh, documentaire serie over maken. Die heb je gemaakt. Veerburt No-Holland, heet de serie. In de eerste aflevering zien we dat je moeder het mooiste meisje was van het dorp. En, en dat ze eigenlijk een andere vrije had. Maar uiteindelijk heeft ze toch voor je vader gekozen. Omdat je vader toekomst had. Die had uitzicht op een fantastische baan in Nederland. Hij was geworven door Verolmen. En ging daar kijken. En hij kwam terug naar Turkije en nam je moeder mee in het vliegtuig... en je moeder dacht, wauw, met die lichtjes daar in het industrieterrein... Uh, in de buurt van Rotterdam en Rozenburg. Ja. Dit is Parijs. Ja, dat dacht ze. Ja. <laughs> ja, mijn moeder um, wilde absoluut niet trouwen... en, en, en uh, met uh, een Turkse man ergens op het platteland gaan wonen. Dat, dat was echt absoluut niet iets wat haar niet zou overkomen. Dus ze was natuurlijk heel blij dat mijn vader hè, uit Nederland. Hij was daar de geldkoning uit Hollanda... En, Um, ja goed, ze was dolblij dat, dat ze met hem naar Nederland kon komen. En ze was inderdaad, toen ze aankwam op Schiphol, was het al s'avonds laat toen ze uh, naar Rozenburg reden. En dan kom je langs die lichtjes van Pernis en, mm. en het uh, industriegebied daar. En mijn moeder dacht echt, uh, al die fabriekjes en die kantoorlichtjes, dat ziet er ook echt, moet ik eerlijk zeggen, uit als een ziet soort als stad. Het Parijs, ja, ja, het Eifeltoer. was Parijs. En, <laughs> en ze zag dan ook, ook die de, de, de, de grazen daar ook koeien. <laughs> en s'avonds laat dan ze van dat nou, zullen wel paarden zijn. Het was een beetje, ja, een beetje dallas. Gevoel voor mijn moeder, geloof ik. Maar volgende dag was uh, ja, de dissolutie wel groot. Veel reacties op de serie, zei ik al in de inleiding. Waar werd vooral op gereageerd door mensen die de serie zagen? Nou, wat, wat ik van de meeste mensen hoor, uh, lees, is dat ze um, zoveel niet wisten. Um, ik geloof dat in elk mailtje, in elk berichtje dat ik lees, wel staat eye-opener. Um, ik word geconfronteerd met. Uh, Um, waarom hebben wij dat niet geweten? En wat zijn we dit allemaal vergeten? Het mooiste is misschien nog, heb ik Kees ook verteld... vorige week kreeg ik een mailtje van mijn uh, oud-leraar uh, Duits... van de middelbare school. Nou, ik weet niet hoe hij mij... Ja, nou. Het is niet zo moeilijk, misschien, maar hij had de VARA gemaild. En, uh, kun, kunnen jullie dit doorsturen? Aan dan een hele lange mail. En aan het eind stond... Hadden we destijds maar beter geweten wat, wat er leefde hè, binnen uh, huis. En, en hoe jullie dat destijds hebben ervaren. En hoe... Um, die kloof tussen die ouders en die kinderen zo groot was. Misschien hadden we jullie wat beter kunnen begeleiden. Nou, ik krijg nu nog kippenvel van. Ik vind dat zo mooi. Ik vind het zo ontroerend dat um, ook andere Nederlanders die op Twitter of op, op Mail en ik... Dat, dat ze dan schrijven van tranen in mijn ogen bij het kijken, van, dan denk ik van ja, dat is. Ik heb het met mijn zus, en die zit ook in de serie. Mm. En die zei tegen mij wat raar: want als je ons zou kennen, dan, dan, dan, dan begrijp je dat wel. Dan, dan kan je je voorstellen dat mensen met je meeleven. Maar deze mensen kennen ons helemaal niet. En nee, mijn moeder heeft het ook geweldig. Mijn moeder is. is, is is helemaal verkocht van de serie. Eindredacteur Kees Schaap, vertel. Ja, ja die, die, die heeft dan allerlei dames met de, met de zwemclub en zo. En mijn moeders die belde mij uh, bij de laatste uitzending op. oh Kees, dat was ook bij ons zo. Ik kwam ook niet bij jullie afzwemmen en zo. Terwijl je in je eentje de zwemdiploma moest halen. En ik ben eigenlijk ook met je vader op die manier getrouwd. En, zo. en het lijkt zo Wat heel erg met op. op die manier? Nou, dat je eigenlijk kiest voor een man die een betere toekomst voor je, voor je verzorgt. Niet omdat hij zo mooi gitaar speelt of omdat je zo verliefd bent of zo. Dat weet je dat je. Dat Uwelijk. Ja, dat was de, mijn moeders generatie van, van de naoorlogse Nederlanders... die het beter voor zichzelf wilden gaan maken... lijkt heel erg op de generatie van Fidans ouders. Zijn ze ook verhuisd? Uh, mijn moeder kwam uit Brabant. Mijn vader uit Noord-Holland in een boerendorp. En die zijn ook een beter leven in de Randstad gaan, gaan zoeken. En werd en ook... dat ook een desillusie? Nou, in zoverre ook... Nederland veranderde heel snel. en Zij dachten dat werken genoeg was. Maar we kregen hippies en zo. En vrije liefde. En alles veranderde zo snel. Zij wisten ook niet hoe ze daarmee om moesten gaan. En ze waren... In zekere zin lijkt, lijkt het wel, als, dat vindt mijn moeder zelf... net zo verloren als dat Filans ouders waren. Dus mijn moeder kijkt ernaar alsof ze naar zichzelf kijkt. Dat is heel grappig. Jij ja, hebt ook een documentaire gemaakt hè? Over, uh, over je ouders. Over mijn vader, ja. ja. Een tijd terug, ja. ja en toen Filan toen met het plan bij ons kwam... toen we zagen al heel gauw zagen wij de, de, de, de linken daartussen. en zo. Dus uiteindelijk zijn we ook samen aan de slag gegaan... Om, uh, om gewoon het verhaal te vertellen... van avonturiers uit een ander tijdperk... en geen integratieverhaal of zo. Dat is het voor ons nooit geweest... Uh. Voordat er ook maar één persbericht werd verstuurd, wilde je de documentaire dan eerst laten zien aan je ouders en de andere geïnterviewden, maar ook aan de Turkse gemeenschap van Rozenburg, waar je ouders woonden en wonen. Waarom wilde je dat? Um, nou, omdat, omdat het allemaal ook wel gevoelig ligt. Kijk, het is de, deze mensen komen, staan natuurlijk niet elke dag voor de camera. En. en um, in nou, Turkse... je moeder doet voorkomen, zoals dat het inderdaad. Ja, elke mijn dag moeder is ja. uitzondering. Die vond het ook echt geweldig om, om haar verhaal voor de camera te vertellen. Maar de anderen niet. Kijk, Rosenburg's geme kleine gemeenschap en, en de Turkse gemeenschap daar is. Of Rosenburg's klein dorp en de Turkse gemeenschap nog kleiner. Um, en, en je hangt de vuile was niet snel buiten. Niet dat dit per se de vuile was. Maar ze zijn zo openhartig in die serie dat. Um, ik kreeg al vanaf het begin wel te horen van die vriendinnen van mijn moeder... die, die dus in de serie zitten van... Uh, ja, je zorgt er toch wel voor dat, uh, dat er niks negatiefs uh, uh, naar buiten wordt gebracht. Hè? En ik heb dat en dat en dat wel gezegd, maar dat ga je toch niet zo vertellen. Dus ik had echt al vanaf het begin gewoon een knoop in mijn maag... omdat eigenlijk alles wat, wat ik hoorde, of dan was ik aan het draaien zelf... Dan ik ja, dat ga je toch niet laten zien, hè? En, uh, Heb je het dus, wel laten zien? Ja, heel veel. Ja, eigenlijk uh, alles. uiteindelijk alles. Ja, van, echt ja. alles. Ja. Ja. En hoe waren de reacties? Was dat van, oh verdorie, je hebt dat toch laten zien? Nou ja, ik dacht wel. Ik heb echt voor niks een uh, maagsfeer ontwikkeld. <laughs> De reacties waren zo positief. Dat dat uh, blijkbaar, en dat vind ik dan wel weer... Had, dat zei ik ook tegen Kees. Blijkbaar heb ik dat heel erg verkeerd ingeschat. Want ze, konden blijkbaar, ze zijn blijkbaar in staat om de bigger picture te zien. Zij hadden zoiets van, nu wordt het verhaal eindelijk verteld. En de zoon van een van die vrouwen, Nasmi, in de serie die kwam naar me toe. En die zei, bedankt dat jullie dit verhaal hebben verteld. Dit, dit was nodig. Dus blijkbaar konden ze zich wel over gevoeligheden heenzetten. Als dat, dat, de, uh, dat er wordt gepraat over dat die mannen zoveel dronken vroeger. En dat ze hun gezinnen eigenlijk, of dat eigenlijk is, zelfs hun dat kinderen wel verwaarloosden. Die Turkse mannen, dit die het gewoon met elkaar naar het café gingen en daar spelletjes gingen doen... en vooral veel dronken. Veel dronken, ja, ja. inderdaad. En de, en de vrouwen... Uh, maar ja, dat proberen we in deze serie ook te laten zien... het idee is dat vrouwen dan thuis zaten en, en, en werden onderdrukt... En, en niet naar buiten mochten. Die vrouwen hadden op hun eigen manier thuis ook al gewoon lol. Hè? Maar de mannen, die um, hadden, um, hadden het leuker en gezelliger... En, en die waren elke avond op stap, hadden wij... Uh, de, tenminste, die indruk had, had ik zelfs. Uh, maar tijdens het maken zijn we erachter gekomen... dat, dat de mannen eigenlijk uh, eenzamer waren en verdrietiger waren dan de vrouwen. En dat is ook wel een verhaal dat Kees altijd heel, even, heel erg heeft geraakt. Maar bij maken. Kees, toen jij die documentaire maakte over je vader... heb je die toen laten zien aan de familie en aan de uh. betrokkenen? Nou, ik heb daar een verkeerde inschatting gemaakt. Ik maakte me veel, veel meer zorgen over de reacties in Rozenburg dan Fidan. Want wat, wat toen met mijn vader gebeurde... is dat er uh, de, kwamen eerder persberichten uit over waar die documentaire over ging... als dat de familie van mijn vader, de broers en zussen daarvan de, uh, de film hadden gezien. Dus die, die, die kregen te horen dat, mijn, dat ik een, een portret had gemaakt over mijn dictatoriale vader. Dat soort artikelen verschenen in de kranten. Dus al heel gauw ontstond er een soort van sfeer van... die film had niet gemaakt mogen worden... En uh, ik heb me erg veel zorgen gemaakt over de openhartigheid... waarmee de mensen in Rozenburg uh, hebben gesproken tegen Fidan. Want ik dacht, als het gaat gebeuren dat in die gemeenschap... niet de mensen zelf, hoor, die zullen er altijd wel achter staan wat ze zeggen... maar als daar een, een geluid komt van... oh jee, jullie maken ons allemaal zwart... door te vertellen bijvoorbeeld over de drankzucht van die mannen. Ja. Dat is nogal iets, weet je. Die uh, vrij gevoelige, persoonlijke en, en soms ook vaak kritische dingen worden gezegd. Uh, dus ik dacht, ja, het is bijna onvermijdelijk... dat er een soort van tegenreactie komt uit de Turkse gemeenschap... En het heeft me enorm verbaasd dat in de Turkse gemeenschap iedereen zo ontzettend enthousiast is. Terwijl. Eindelijk werd het verhaal verteld voor En je ja. vader, die wilde eerst totaal niet meewerken. Het heeft heel lang geduurd. Je was er bijna klaar met filmen. En ja. toen zei hij ja. En toen dacht jij, yes? Ja, heel erg yes. <lacht> ik was op de valreven. Ik weet nog dat ik kees speelde. En zei van nou, je gelooft nooit wat er net is gebeurd. Ik had mijn vader aan de lijn. En hij gaat uh, meewerken. En. Nou ja, we zijn meteen uh, gaan vergaderen. En, en, en uh, echt alles tot, op, tot in de puntjes doorgenomen. Want, ja, we waren eh, al aan het monteren eigenlijk. Het ja, is een heel moeilijk verhaal monteren, natuurlijk wat ja. hij vertelt. Hè? Hij geeft zich helemaal... Bloot, wat hij normaal gesproken niet deed. Vertel jij tenminste tegen ons als kijker? Ja, nou ja, het was de eerste keer dat mijn vader zoveel heeft verteld. Überhaupt zo, ja, echt zoveel heeft verteld. Ik heb nooit echt een persoonlijk gesprek met mijn vader gehad. Dus, maar ik merkte tijdens het draaien, mijn zussen die, ja, in interviews zeiden ze dan dingen als. Ja, ja, ik weet niet hoe mijn vader daarover gedacht zou hebben. En dat Kees toen ook tegen mij zei: Wat raar dat jullie niks over jullie vader weten. Ja. En mijn moeder die zei: Van ja, ja, je vader dit en je vader dat. En het was zo erg een missing link. En, maar ik had echt nooit verwacht dat hij mee zou doen. En, en, en het gekke is dat toen hij helemaal voor de camera zat... Dat hij dat ook super openhartig was. Dat mensen ook zeggen van wat, wat, wat, wat is hij eerlijk? Wat is hij oprecht? Dat zijn de reacties die hij ja, Vertelt hij over zijn drankgebruik, over zijn depressies? Ja, daar vertelt hij ook over. En hij biedt zelfs indirect eigenlijk zijn excuses aan. Aan, aan mijn moeder en, en aan ons. Dat hij dat destijds niet op die manier had moeten doen. Dat hij ons niet alleen thuis had moeten laten. Dat, dat hij dat verkeerd heeft gedaan. En ik dacht dus over al die uitspraken. Dat in uh, Turks gemeenschap in Rozenburg gezegd zou worden. Van ja, um, hij gaat wel te ver met zijn uitspraken. Maar hij dwingt daar heel erg mee afmerk ik. En hij wordt ook herkend op straat. Dat hij is wordt nu langzamerhand een ja, populaire figuur in van de, Rozenburg. Hij belde hem op, en zei volgens mij ben ik heel erg beroemd in Rozenburg. <laughs> nou, het trekken doc documentaires meestal niet een heel groot publiek, maar uh, zelfs met op de andere zender de halve finale van het Eurovisie Songfestival met de drie J's, uh, werd er toch uh, bijna door een half miljoen mensen gekeken in uh, ja, ja. De, een van de afleveringen van de serie Veerbuilders Holland. Hoe komt dat? Wat is het succes van deze serie, Kees? Ja, dat... dat dat weet ik niet precies, maar wat ik wel merkte... is dat er veel meer mensen naar keken als dat wordt ingeschat. Je kan er van tevoren zo'n kijkersprofiel berekenen. En uh, dit wordt bekeken ook door mensen die helemaal niets hebben... met integratiedebat of allochtoon of wat dan ook. Dit wordt gewoon bekeken, denk ik, door mensen die... of zichzelf herkennen, die Turkse gemeenschap... die kijkt volgens mij massaal, maar ook de mensen die... Uh, uh, die die tijd hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld mijn, mijn moeder dan. Uh, en die, die al die jaren naast een buurvrouw uh, of een buurman hebben... en die nooit hebben gekend. En opeens dingen zien waarvan ze dan denken... jeetje, het is echt anders dan ik dacht. En dat geldt ook voor mij eigenlijk. Uh. Uh, het is heel hoopgevend. Hè? Het laat zien dat Nederland toch wat nieuwsgieriger is... Uh... Um, en verder kijkt dan de clichés. Want dat was eigenlijk... Ik zei al tegen Kees vanaf het begin... Van, ja, ik ben er misschien zelf een beetje te cynisch over... als ik zeg, zullen mensen dit wel willen zien? Zullen ze niet zeggen, heb je weer het allochtone verhaal? En ik heb dat blijkbaar heel verkeerd ingeschat. En dat, dat, dat raakt mij echt. Dat, dat, dat het niet zo is. Dat, dat mensen dus wel bereid zijn meer te weten. Wel bereid zijn om ervoor open te staan. En, en, en dat geeft echt hoop. Vind ik echt. Dan... Uh... Ja, die, die film waarin je ouders aan het woord komen... maar ook de vier belangrijkste vriendinnen van je moeder... hun kinderen, vrienden van je vader... het verhaal wordt echt vanaf alle kanten verteld... en dan gaat het over gastarbeiders, over immigranten... een onderwerp dat inderdaad de afgelopen jaren... steeds hoger op de politieke agenda is komen te staan. Toch heeft die film inderdaad geen politieke kleur. Waarom niet? Is dat bewust? Ja, dat is heel bewust. Ja, dat, dat... Heel erg afgesproken. Nou ja, het is eigenlijk ook omdat we merkten... Uh, het gaat over avonturiers... Ik had zelf ook het gevoel dat het gaat niet alleen maar over die mensen, maar ook over de, over de generatie Nederlanders na, na, na de oorlog. Mensen die een avontuur beginnen, wat eigenlijk niet ja, waar, waar weinig van bekend is. En zo hebben we daarna gekeken eigenlijk. Het nee, nee, is ook wel belangrijk als... is dat je niet vanuit jouw eigen politieke ideeën... of gedachten um, die mensen hun verhalen laat. Die verhalen zijn zo zuiver en zo puur. Als we dat hadden opgehangen aan wat wij vinden... en hoe wij Nederland zien en hoe wij die in die partijen zien... dan, dan, dan ja, die gebruik je die mensen eigenlijk voor jouw eigen point of view. Dan wordt het een soort ja. politiek pamflet. En dat wilden jullie niet. Nee. Nee. Blijf nog even zitten en zo meteen uh, kom ik bij jullie terug. Na half twaalf, welke boodschap zendt het PvdA Tweede Kamer... Diedrik Samson uit via sociale media? En zijn elektromagnetische velden van wifi en mobieltjes zo schadelijk... dat ze op scholen verboden moeten worden? Het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Rotterdamse wethouder Schrijer van Sociale Zaken stapt op. Gisteren was zijn positie onhoudbaar geworden... nadat zijn partij, de PvdA, zijn aftreden had geëist... Ook de andere wethouders zeggen het vertrouwen in hem op. En die breuk ontstond na opmerkingen van de wethouder in de media. En Schrijder zegt dat hij door zijn eigen partij gedwongen wordt aan sociale bezuinigingen door te voeren. Vorig jaar is het aantal claims bij het Warborg Fonds motorverkeer gestegen met 7,5%. Er kwamen er 57.000 binnen. En opvallend is het aantal stijgingen van meldingen van schade aan vangrails en lichtmasten, zegt het fonds. Het kabinet geeft toestemming voor gasopslag onder het Bergenmeer bij Alkmaar. Op het oorspronkelijke plan kwam Kritiek. En minister Verhagen liet toen extra onderzoek doen. En nu heeft hij toestemming gegeven. En Ajax wil middenvelder Theo Janssen overnemen van FC Twente. Janssen mag weg voor een gelimiteerde transfersom van 3 miljoen euro. En Ajax is bereid om dat bedrag op tafel te leggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuw. Radio 1. De Met Felix Murders. Ik praat verder met uh, Filan Ekkies en <coughs> Kees Schaap over de film Veerboot naar Holland. En de vraag uh, die in me opkomt, voelde jij als kind nu al dat je dat destijds je, je ouders het heel erg moeilijk hadden in Nederland? Mm. Had je dat door? Nee. Nee, ik denk dat je als kind dan... Ja, dan is het gewoon een way of life. Um, het gaat zoals het gaat. Je merkt de verschillen wel, denk ik, met andere vriendinnen. Maar, ik bedoel... Ja, ik merkte wel dat, dat er niet veel geld was. Uh, dat, dat, dat ik merkte dat andere kinderen um, zeg maar echt de laatste merken. En de duurste agenda's. En, en dat zal echt niet gegolden hebben voor alle Nederlandse kinderen. hoor, Absoluut niet. Maar uh, ik merkte wel dat dat bij ons hè, vier kinderen. Mijn vader die werkt alleen. Mijn, vader, mijn moeder werkt als schoonmaakster. Maar ja, die één of twee uurtjes uh, in de avond. Omdat hè, vier kinderen. Dat was moeilijk. Dat soort dingen merkte ik wel dat en dat mijn vader er dan dus zo, hè, vaak niet was. Of ik kan me herinneren dat mijn moeder een tijd, toen haar mijn oma was overleden, uh, wij vaak bij de buurvrouw, de Turkse buurvrouw, thuis zaten. En dat mijn moeder vaak niet thuis was. En dat ik pas jaren later heb begrepen, mijn moeder heel lang depressief is geweest. Omdat uh, haar moeder was overleden, ze kon niet eens op tijd bij die begrafenis zijn. En je merkt het wel en, en, en je voelt het wel, uh, maar je, de puzzel die, die leg je later pas echt in elkaar. Keesra, wat mij opviel in de film was dat die mensen kwamen hier naartoe... om meer geld te verdienen en uiteindelijk verdienden ze helemaal niet zoveel. Nee, ze verdienden soms minder als dat ze in Turkije verdienden. Dat verbaasde mij ook zo ontzettend. Hè? Je, bedoel, met al je politieke correctheid heb je toch een beeld van... die mensen hebben het slecht daar, dus die komen hier om het beter te krijgen. Maar dat was, dat was soms helemaal niet zo. Er zaten heel veel dingen in die echt anders waren... dan dat we ons voorstelden. Heel bijzonder. Ja. Dus vraag je je af waarom ze zijn gebleven. En dat is ja. omdat ze... Jullie hadden waarschijnlijk, hè? Ja, de voor kinderen. de kinderen, ja. Maar dat is echt iets ook... Dat zei ik ook tegen Kees. Dat was ook tijdens het maken... dat ik dat echt voor het eerst besefte... dat ze voor de kinderen in Nederland zijn gebleven. Ja. Nou offer je toch wel behoorlijk wat voor op. Je ziet je familie bijna niet. Ja, je verdient eigenlijk helemaal niet eens zoveel. Ze zijn wel gelukkig hoor, absoluut. Nu, ja, mijn ouders heel tevreden zijn over hun leven. Maar om als de koffer op de overloop staat, zeg maar, toch te beslissen... dat je hier blijft, omdat je wilt dat je kinderen wat van hun leven maken... En, en dat bereiken wat zij nooit hebben kunnen bereiken. Want mijn moeder zei ook toen de eerste aflevering op tv... zeggen: ik ben zo trots en ik word door iedereen gebeld... en iedereen zegt zulke mooie dingen. En ze zei het in Turks misschien lastig vertalen. Zeg maar, het is alsof ik grijp naar een appel en er net niet bij kan. En die appel wil plukken. En dat mijn kinderen dat wel kunnen en dat voor mij doen. En dat ik dat mag zien. En in Turks klinkt het mooier. Maar het kwam gewoon neer op ik had bepaalde dromen en idealen. Het is mij niet gelukt, maar om te zien dat het jullie wel lukt... dat ontroert mij. Ze had echt tranen in haar ogen. En... Nou, ik denk dat het mooiste cadeau is wat je aan je ouders kan geven, zo'n serie. En, en dat heb ik ook tegen Kees gezegd. Ik, ik, ik, nou, ik ben elke dag gelukkig. <lacht> nu gelukkiger. <lacht> ik wou zeggen, was je dat niet? <lacht> gelukkiger. Correction. <lacht> <lacht> uh, het fragment dat ik aan het begin liet horen uh, voordat het gesprek begon... was uh, het fragment waarin uh, een van je vriendinnen moet vertellen aan haar vader... dat hij ja, dat, dat is opgegeven. Het is, is terminaal, het is afgelopen. Nou spreekt, uh, haar, sprak haar vader wel goed uh, Nederlands... Maar jouw ouders spraken van geen kant in Nederlands. En eh, ik, zag, ik zag ook in die aflevering eh, dat jouw zus een, een boek met tekeningen eh, heeft klaargelegd van hoe bak je pannenkoeken. Want dat deed je moeder helemaal niet goed. Die eh, maakte veel te veel <lacht> deegbeslag. En, en eh, dat er ook geen sprake was van Sinterklaas bij jullie thuis. Terwijl jullie zaten te wachten onder de schoorsteen. Er yeah. kwam helemaal niemand. Neem jij het je ouders kwalijk dat ze na nou 40 jaar in Nederland nog steeds geen Nederlands praten? Nee, ik neem, ik neem mijn ouders niks kwalijk eigenlijk. Ik vind dat ze zichzelf vooral tekort hebben gedaan. Dat, ze, dat, dat, dat zij het zelf veel moeilijker hebben gekregen... doordat ze die taal niet leren. Ik neem mezelf hoog uit iets kwalijk. En dat is dat we misschien wat meer op die taal hadden moeten hameren. Dat we niet zo makkelijk um, mo um, klaar moesten staan om te helpen. Maar eigenlijk, ja dwingen bijna van ma, pa, doe het alleen, want dit is belangrijk. Ja, goed, je bent dan ook wat, ben je puber, uh, je bent kind. Uh... Jullie werden ouders, zeg je, en zij werden kinderen. Ja, de rollen uh, werden omgedraaid, dat klopt. Wij hadden uh, heel erg ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Als je, als je moeder onrecht werd aangedaan, mijn moeder stond bij de Albertijnen, en ze krijgt te weinig geld terug, of een cashier doet geïrriteerd... ja, dan kan ik uit mijn vel springen. Dat verandert niet. En is nu het hele verhaal verteld, of komen er nog vervolgdocumentaires over je hele familie in Nederland en al die vrienden en vriendinnen? Vooral de vriendinnen van je moeder dan. Nou, ik belde Kees vorige week al heel enthousiast. Omdat iedereen... Ik heb zoveel reacties van, van de jonge generatie gehad. Van, oh, we herkennen dit allemaal zo. Dat ik denk... En ook van anderen van aflevering 4 ging over de kinderen. Van, ja, wat, wat meer over die kinderen willen weten. Nou, daar zit gewoon nog een hele... Oscar-winning documentaire. Nou, dat, is, dat, dat denk ik ook. Ja. Nee, want het is ook een verschil tussen jou en, en anderen. Ik bedoel, de, de, de kinderen die de meeste verantwoordelijkheid hadden... voor hun, voor hun ouders... die zijn volgens mij ook het, het, het, het makkelijkste terechtgekomen... het beste terechtgekomen in de samenleving. Is dat zo? Ja. Dat, we, we zijn daardoor vers, uh, zelfstandiger geworden. Ja. Harder geworden. En uh, het enorme drive. van We moeten wat uh, maken van ons leven... Ik moet stoppen met praten, zie ik. Hoe zie je dat? Ja, ja, Je kijkt me toch zo aan. Ik kijk in, in, inderdaad indringend. <laughs> ik wou nog een heel verhaal vertellen. Ik maar vertel het vertellen, me waar, lekker door, maar waar ik, waar ik, ga, ik ga voor mezelf. Ik wil nog even zeggen waar aflevering 5 over gaat: Vidan Ekisch en Kees Schaap. Uh, makers van de serie Veerboot naar Holland. Jullie, wanneer is de volgende aflevering te zien? De laatste donderdag, aflevering donderdag, 5 ja. ja. voor half tien, op Nederland 2. Klopt, Klopt hè? Ja. Klopt, dus een veerboot. Dank je wel. Ja. Tijdgeest. Als enige Nederlandse politicus houdt hij ons via Twitter... dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws rond de kernramp in Japan. BVNA-kamerlid Diederik Samson vertelt er straks over in zijn webwereld. Eerst kunst kopen, nieuwe stijl. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Orange Love is a very special photo from me. I made it in India, near the Taj Mahal. You can uh, see the description and read it on the new masterartist.com. Een fragment uit een YouTube-filmpje van de fotografe Margre Meijer. Haar filmpje staat op haar profielpagina van het nieuwe online kunstenaarsplatform NewmasterArtist.com. Een Nederlandse site waar kunstenaars, kunstkopers en galeriehouders elkaar kunnen ontmoeten. Initiatiefnemer is Tim Noordman. Ten eerste kan iedereen bij ons zijn eigen kunstwerk presenteren online. Um, variërend van één foto en een titel tot als je heel erg ambitieus bent, eh, meerdere foto's, eh, een heel concept. De tweede stap die dan volgt, is dat eigenlijk elke gekwalificeerde professional, die mag dan de werken gaan beoordelen. Dus niet het publiek, maar de professionals, zoals een galeriehouder of een curator of een dealer kunstacademie-leraar. En ja, deze twee stappen zijn zegt dus online te zien, zowel de auditie als uh, de meningen van de experts en, en wie dat zijn. Noordman noemt zijn site een soort idols voor kunstenaars... omdat zij online auditie kunnen doen. Hun werk wordt vervolgens beoordeeld door kunstexperts. Galeriehouders en kunstliefhebbers kunnen, mede op basis van die beoordelingen... besluiten contact op te nemen of kunst te kopen. Op het online platform kan kunst ook gedeeld worden via Facebook of Twitter. Sociale media speelt een rol... Doordat een kunstenaar en uh, bezoeker zeg maar, de werken die ze interessant vinden... waar zij zich mee willen verbinden, die kunnen zij delen aan hun vrienden. En daarmee um, kun je het een soort van viraal maken. Als er dus veel mensen een kunstwerk mooi vinden... dan kunnen ze dat delen en daarmee reacties van hun vrienden oproepen. Ja, Je kunt wel per kunstwerk zien inderdaad, wat de impact, sociale impact, is. Hoe vaak het getwitterd is, hoe vaak het gedeeld is, hoeveel ratings er zijn... Uh, en hoeveel uh, medekunstenaars het interessant vinden. New Master Artist is nu maand of twee actief. En volgens Noordman gaan we in de toekomst... steeds vaker kunst op internet zien. Ik denk, het wordt niet het kanaal, laat ik het zo zeggen... maar het wordt denk ik wel een aanvullend kanaal... omdat heel veel beginnen, met name beginnende uh, kunstenaars... en beginnende kopers op deze manier... toch tot de markt aangetrokken kunnen, uh, kunnen worden... omdat het veel laagdrempeliger is... Dan met je portfolio bijvoorbeeld galeries langs te gaan. Of als kunstkoper een galerie binnen te stappen en direct iets te kopen. Voor beide groepen is het dus laagdrempeliger. En daarnaast is het ook voor uh, wat meer gerenommeerde kunstenaars, maar dan zitten we in een, in een verder stadium denk ik, uh, kan het ook een manier worden om uh, voor die kunstenaars hun netwerk uit te breiden zodra we veel meer buitenlandse galeries erbij hebben de webwereld van... Diederik Samson, met iets meer dan 25.000 volgers op Twitter. Ja, en ik ben eigenlijk continu online. Uh, totdat thuis gezegd wordt dat het uh, nou maar eens afgelopen moet zijn. Volgens mij bent u een van de weinige politici, Nederlandse politici... die nog actief twittert over de kernramp in Fukushima. Waarom vindt u dat zo belangrijk om daar nog steeds... regelmatig updates over te twitteren? Nou ja, ik, ik ben het gaan doen toen het voor iedereen heel belangrijk was. En toen merkte ik dat die updates uh, gewaardeerd werden... En ik moet zeggen, nu is het bijna een beetje een principekwestie. Als niemand er meer aandacht voor heeft, dan moet er toch nog eentje zijn die daarnaar kijkt en er iets over schrijft. Nou, dan ben ik dat in dit geval. En uh, welke bronnen gebruik je, welke online bronnen gebruik je om dat nieuws te brengen via Twitter? Nou, een enorme hoeveelheid. Natuurlijk gewoon die van de persbureaus. Hè? Dus Kyodo, wat het uh, Japanse ANP is, ongeveer 100 keer zo groot als de ANP. Dus. Uh, Reuters, uh, uh, NHK, wat de Japanse televisie-NOS uh, is. Uh, en ook een Engels kanaal heeft. Uh, maar ook heel veel webfora waarop natuurkundigen of anderen met elkaar discussiëren over de gevolgen van deze ramp. He, er is www.physicsforum.com. Ik zou het niemand aanraden, want er zitten alleen maar geeks en nerds op uh, qua natuurkunde. Maar ze bespreken wel elke minuut van de dag... Want over de hele wereld zijn er mensen op aangesloten. Dus het gaat 24 uur per dag door. En ze bespreken elke laatste ontwikkeling. En we uh, commentariëren hem ook en plaatsen hem in perspectief. Niet met overdreven angstverhalen, maar gewoon met goede analyses. En dat helpt enorm. En waar ging uw eigen laatste tweet over? Fukushima tweet? Uh, ik denk dat die ging over de constatering dat uh, de temperaturen in reactor 3 nu wel angstig aan het oplopen zijn. Ik moet overigens nu weer twitteren dat dat uh, weer uh, Weer iets wat onder controle blijkt. Nee, het belangrijkste nieuwsfeit van nu is dat ze het hele plan van aanpak... waarmee ze binnen drie maanden probeerden van deze ramp af te komen... dat is in de prullenbak gegooid. Want er blijkt toch ernstigere dingen mis met die reactor dan ze dachten. Maar ik denk dat dit wel weer ook in Nederland terecht zal komen. En in algemene zin, als politicus, welke sites staan in uw favoriete lijstje? Binnenlands en buitenlands? Ja, bijna alle nieuws sites natuurlijk wel. Nou, voor Amerika is eigenlijk één site alles bepalend. Dat is um, realclearpolitics.com. En die, die vat gewoon al het nieuws samen... wat er in de grote kranten, de New York Times... en de Washington Post en dergelijke verschijnt. En ook op televisie, dus op de publieke kanalen... en ook op de commerciële kanalen. Het is een hele goede samenvattende site van de Amerikaanse politiek. Alle opiniepeilingen, je kunt er alles op vinden. Dus dat is, dat is goed. En voor, voor Engeland moet je natuurlijk gewoon de... Ja, dat volg ik ook. Um, www.policynetwork.uk.org, moet je dan zeggen. Policy Network is denk ik de beste denktank die er is... op het gebied van sociaal-democratische politiek. Die moet je als... PvdA-politicus wel volgen. Ja. Voor vermaak kijk ik bijna elke ochtend, als ik even een kwartiertje vrij kan maken. De uh, Daily Show van Jon Stewart. Daily Show is een, uh, is een soort nieuwsshow. Dus uh, achter een nieuwstafel zit Jon Stewart, uh, een van de beste komieken van uh, Amerika. As a New Yorker, you felt like the news couldn't get any better. En dan it did. Today, at my direction, de United States launched a targeted operation against that compound in a, Bad -A -Bad Pakistan. What? Not only do we kill bin Laden, we killed him in Abbottabad? Abbottabad sounds like the name most New Yorkers would have invented for the fictional place they would have loved to kill bin Laden. En die bespreekt uh, het, het nieuws van de dag. En vaak het politieke nieuws. Hij is van linkse signatuur. Hij neemt de Republikeinen, met name Fox-nieuws nee, enorm op de hak. Op een hilarische manier. Uh, dat is leuk om te zien. En vooral een heel mooi vermaak. Ik ga hem een shot. Ik ga daar. Ik ga de en ik ga hem in de bada-bada bingo. Je wat ik Boom! Grap over de actie, samen met je een gemaakt door John Stewart van de Daily Show. En Diederik Samson is een grote fan van hem, van die talkshow-host en comedian. En zoals altijd, alle links die genoemd zijn, vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. DeGids.fm Bij mij zit internetjournalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Eerst heeft Wiki nog leaks? Ja, Wiki leaks uh, voortdurend maar door, dat blijft maar lopen. En ik zou je zeggen, er zijn ongeveer 250.000 van die wikileaks Documenten die, uh, die er in totaal zijn. 10% daarvan. Gaat over één ding. En dat is olie. Eigenlijk wat je ziet dat die Amerikaanse diplomaten bezig, mee, bezig zijn voortdurend is het veiligstellen van de Amerikaanse oliebelangen. En ervoor te zorgen dat andere landen. Hè, ...geen dingen gaan doen die voor de Amerikaanse oliebelangen schadelijk kunnen zijn. Ze proberen daar ook landen bij te beïnvloeden. Bijvoorbeeld Slowakije heeft geen ervaring met oliehandel. En dan gaan ze cursussen geven van hoe ze dat moeten doen... ...om bijvoorbeeld Russische bedrijven dwars te zitten. En waar, wat komt nu naar boven van wat toch wel een groot conflictgebied lijkt te gaan worden... ...of in ieder geval iedereen probeert dat nu weer een beetje te uh, uh, relativeren... ...maar er zou wel eens een nieuwe koude oorlog kunnen komen over de Noordpool. Je weet het, door de opwarming van de aarde trekt het noordpool zich terug... Er komt land vrij, vooral Groenland eh, bijvoorbeeld. En daar zitten enorme voorraden olie de laatste voorraden olie die we nog hebben op aarde. En er ontstaat een strijd tussen Rusland, China en de Verenigde Staten om die te pakken te krijgen. En de nieuwe Wikileaks-documenten geven aan hoe die, eh, hoe die strijd zich ontwikkelt. Interessant. Tijd voor het Joop Debat. Ook interessant, joop.nl, daar gaat Francisco ook over. En we gaan altijd discussiëren over een stuk, over een artikel op de site. Francisco, waarover dit keer? Ja, er is iets aan de hand, Felix, in de Raad van Europa... dat is een belangrijk adviesorgaan van het Europees Parlement... gaan sinds gisteren stemmen op voor een verbod op, hou je vast... mobiele telefoons en wifi, de draadloze netwerken, op scholen. De Raad die maakt zich namelijk zorgen over de eventuele gezondheidsschade... die kinderen kunnen oplopen door de elektromagnetische velden... die erbij vrijkomen, maar Volgens de kennisplatform Elektromagnetische Velden, waarin onder andere de GGD Nederland, het RIVM en de TNO zitten, zijn die zorgen helemaal niet nodig. Erik Lebret zit bij me van het kennisplatform. Dag meneer Lebret. U doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van mobiel bellen. Wat uh, vindt u van zo'n eventueel verbod? Um, ja, ik denk dat er voor een aantal punten van die aanbevelingen geen wetenschappelijke basis is. Um, en ik denk dat je ook moet afwegen van wat de eventuele negatieve gevolgen van zo'n verbod zouden zijn. Uh, je ziet dat op steeds meer scholen worden laptops gebruikt uh, in het onderwijs. Uh, daar leggen ze ook vaak een wifi-net voor aan. En als je dat wifi-netwerk uitschakelt, dan gaan de kinderen neem ik aan UMTS-stikjes gebruiken. En dan wordt hun blootstelling aan EMF eerder hoger dan lager. Dus er is dus wel blootstelling aan elektromagnetische velden? Er is overal blootstelling aan elektromagnetische velden. In huis, op school, in de buitenlucht. Bij mij zit ook Hugo Schoneveld van de stichting Elektro, Elektrische Hypersensiviteit. Meneer Schoneveld, u bent tien jaar geleden een stichting begonnen... om mensen te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's... van mobiele telefoons en computers. Hoeveel mensen vragen nu jaarlijks om informatie even om een idee te krijgen? Dat zijn enige honderden mensen per jaar. En die bellen u op en uh... die bellen en die mailen, en die, uh, die, die komen naar onze bijeenkomsten en die stellen zich op de hoogte. En van die de... hebben gezondheidsklachten? Ja. Zeker, dat is uh, waar we ons zorgen over maken. En daar willen we ook iets van doen. Wat vindt u van het voorstel van de Raad van Europa? Ik vind het een prachtig voorstel. Waarom dan? Omdat wij uh, vanuit de stichting de ervaring hebben... Dat, uh, dat veel, vooral ook jonge mensen, last hebben van uh, wifi-installaties... en van computers en van allerlei andere draadloze netwerken... naast mobieltjes en, uh, en die smartphones die je hebt tegenwoordig. Het is maar een deel van de mensen, het is maar 2%. Maar die lijden aan allerlei uh, merkwaardige uh, ziekten als uh, slapeloosheid, concentratieproblemen... Uh, die, die gaan leiden aan depressies enzovoort, worden agressief. Je krijgt ADHD-achtige klachten die verholpen zijn allemaal... wanneer je die mensen in een schone omgeving onderbrengt. Is dat juist, meneer LeBret? Heeft u dat ook geconstateerd? Slapeloosheid, depressies, ADHD-achtige verschijnselen? Nou, we, we kennen de klachten. Die klachten zijn ook reëel. En die klachten die kunnen ook de kwaliteit van het leven... van de betrokkenen ernstig uh, beperken. En komen die door de uh, elektromagnetische velden? Uh, het probleem velden? is dus dat uh, vanuit wetenschap eigenlijk geen bewijs gevonden is om uh, de oorzaak bij elektromagnetische velden nou, te leggen. Nou, de Raad van Europa en... gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en heeft bij diverse experts informatie ingewonnen. Hoe kan het zijn ja. dat zij dan voor zo'n verbod zijn? Ja, er zijn allerlei onderzoeken en sommigen tonen uh, iets aan... en anderen die kunnen dat niet bevestigen of tonen het tegendeel aan. Uh, wij kijken naar de breedte van de wetenschappelijke expertise... en als we die op een rijtje zetten, is onze conclusie... Uh, dat er dus niet een duidelijk bewijs is dat die elektromagnetische velden deze klachten kunnen veroorzaken. Meneer Schoneveld, er zijn ongelooflijk veel wetenschappelijke onderzoeken... en als we hier ja. op een rijtje zetten, dan uh, blijkt uit niets... dat de elektromagnetische velden verantwoordelijk zijn... voor slapeloosheid, dat depressies klopt. en wat iets meer zijn. Dat klopt. dat klopt. Maar die onderzoeken zijn niet op de juiste manier gebeurd. Kijk, het is een buitengewoon complex probleem. Mensen zijn verschillend, Je reageren verschillend... op verschillende vormen van elektromagnetische velden. En iedereen heeft zijn eigen manier waarop hij zijn, zijn ziekte uit. In die experimenten wordt met die variatie geen rekening gehouden... Wij vinden dat je eigenlijk met de kennis die we nu hebben... die experimenten aan mensen over zou moeten doen... rekening houdend met de merkwaardigheden die mensen hebben. Met de duur van de blootstelling. Het soort blootstelling waar die mensen aan worden blootgesteld. En dan krijg je waarschijnlijk veel reëelere resultaten. Ja. Ik weet niet of dat in de richting gaat van... Uh, dat, dat het gevaarlijk blijkt, deze zaken. Maar dan krijg je tenminste een, een duidelijk beeld van... Uh, hoe, uh, hoe uh, uh, uh, uh, hoogfrequente straling en laagfrequente straling... Meneer Lebret, ja, zou je niet het zeker voor het onzekere moeten nemen bij jonge kinderen? Nou, Dat is natuurlijk een beleidsbeslissing. En je moet dus de voordelen van het gebruik van die draadloze communicatie afwegen tegen de nadelen. En wat ik al zei, als de consequentie is dat ze dan UMTS gaan gebruiken... om toch te kunnen ja. blijven communiceren. Dat en dan heeft het al gezegd in herhaling. Meneer Schoneveld, ja, ja. Uh, nou zit ik in een omgeving met ongelooflijk veel straling, ik. Ja. Bovendien zit hier Francisco van Jolen bij zich met een laptop ja. en een gsm op zak. Hier ligt nog een GSM. Hebt u zelf een uh, mobiele telefoon? Uh, jawel, maar die zit in mijn jaszak. Die gebruik ik alleen in de, in de noodzakelijke gevallen. Ik heb hem nooit stand-by. Bent u zelf gevoelig voor ja. straling? Ja, ja, dat is ja. de reden dat ik tien jaar geleden deze onderneming ben ja. begonnen. Heeft U, u heeft een, een, een meterapparaatje bij u, zag ik. Uh, ja. Heeft u enig idee hoeveel straling hier is? Nou, ik zou, dat even kunnen, ik zou dat even kunnen meten. Dat geeft een beetje herrie, hoor. Als ik dat zo... Hè ja nou, dat valt wel mee. Die, ja, er zijn wel meer het, het, het valt wel, De straling valt wel mee, moet ik zeggen. Ik denk dat het onder de 1 microwatt per vierkante meter ligt. En dat komt omdat dit een afgeschermde ruimte is, naar nou, ik aanneem. Dus dit is een redelijk gezonde, gezonde ruimte. Maar ik kan wel horen dat er een wifi-connectie is. Dat is dat getikt wat je hier hoort. Dat er ook een, een gsm-zender ergens op de achtergrond speelt. En waarschijnlijk nog wat dektelefoons. Hoe sterk ze zijn, val ik niet goed. Uh, ik kan niet of je kan hier misschien een dektelefoon staan. Ja, heeft... ik hoor het signaal, dus dat komt nog wel uh, door de muren heen. Francisco van Jolen wil ja, dat. Ja, wel wel er ook op gereageerd. Hè? Iemand die zegt, ja, dat is, het is een beetje onzin, zo'n verbod. Want ze komen dus op school niet in aanraking met mobiele, met mobiele netwerken. Dan wel thuis, dan wel op straat. Dus voor die paar uurtjes op school dienen we weer allerlei dure maatregelen te nemen. Uh, het, het, het zou goedkoper zijn om gewoon draadjes te trekken. De, de, de leerlingen gewoon per, per draad te laten communiceren. Het kan het natuurlijk ook zijn, meneer LeBret. Gewoon een draadje trekken in uh, elke computer op school. Uh, ja, ik denk dat dat in bestaande gebouwen nog wel eens een probleem kan zijn. Maar in principe kun je maar ook met uh, draad uh, communiceren. Ja. Ja. Ja. Uh, dan heb je er geen last van. Uh, maar goed, op het moment dat het dan speelkwartier is en ze gaan naar buiten... krijgen ze weer een hogere blootstelling. Want u hoorde al, overal, ook hier in dit gebouw, uh, vind je ja. dat soort straling. Ja, maar het gaat, erom, het gaat om vooral de openbare ruimte. Wat mensen thuis doen, dat is hun zaak. Maar wat, wanneer ze in scholen of in kantoren of in gemeentehuizen worden blootgesteld aan deze zaken... dan moet je daar een ander standpunt in nemen. Dan moet je de mensen beschermen, ervan uitgaan dat je de risico's voor mensen zo laag mogelijk moet kiezen. Nou, noemde u net een getal van de straling hier, in ja. deze afgesloten ruimte, dat ja. was... Uh, ongeveer 1 microwatt per vierkante En wanneer meter. wordt het volgens u gevaarlijk? Uh, nou, boven de 100 microwatt wordt het, wordt het echt gevaarlijk. En waar heb je dat soort straling? Ja, dat heb je, dat heb je ja. heel gauw wanneer je in een klaslokaal bent... Ja. waar een aantal mensen zitten te, te internet. met, met, met, met, met, met zo'n dongle of met een, met een, met een, met een wifi-installatie. Zeker als er, als er enige computers tegelijk zijn... en er zitten nog eens wat mensen tussen smartphones, dan zit je heel gauw boven deze grens. Ja. En die zenders van uh, mobiele providers? Ja. Wat leveren die op aan straling? Nou, binnen is dat tamelijk weinig. Omdat de muren en ramen natuurlijk deze straling dempen. Hè. Waar je binnen mee te maken hebt... dat is het toch in 80% van de gevallen de zooi die je zelf maakt. En daar is van alles aan te doen. 100 microwatt is gevaarlijk, meneer Lebret? Uh, nou, Voor sommige al... mensen, hè? Ja. Uh, nou ja, de discussie is nou juist dat sommige mensen reageren op niveaus uh, die, die lager liggen. Uh, maar uh, als we kijken naar uh, de normstellingen, dan is het beeld vanuit uh, dat perspectief dat de niveaus blijven beneden de risiconiveaus die optreden. Daar zijn normen voor opgesteld en daar blijven die we altijd uh, onder. Die liggen ver onder de 100 daar zitten we. In de praktijk die... zitten we daar redelijk onder. Oké. Okay. Hoe lang gaat het eigenlijk nog duren voordat er eindelijk een eensluidende conclusie komt? Zodat men in dat niet meer gaat twijfelen aan uh, de cijfers van nee. wetenschappers. Nou, we zijn in gesprek over wat voor onderzoek we zouden kunnen doen om hier uh, wat meer licht op te laten schijnen. Uh, maar ik denk dat je toch moet rekenen op 10 tot 15 jaar... voordat je hier eindelijk eenduidig weet van wat het mechanisme is... en waarom het zo werkt. En meneer het is nog lang niet zeker of het allemaal gaat uitgevoerd worden... Nee, nee, op die nou, scholen, want de Raad van Europa heeft alleen maar een adviserende taak. Uh, ja, natuurlijk. precies. Wat voor uh, wetten dat gaat worden, zien we nog wel. Maar om op le bret even aan te sluiten... we hebben over twee weken ongeveer een, een, een, een, een expertmeeting... Uh, met de wetenschapsorganisatie ZonMW... waarin we eerst eens gaan uitspreken... wat voor kenmerken moeten mensen mm. hebben... Mm. Hè, aan, ziekte, voor we ze elektrogevoelig mogen noemen. Ja. En dat is een heel belangrijk punt. Want op het moment dat je dat hebt gedefinieerd... dan kun je ook uh, gericht gaan experimenteren. Komt u over een week of twee, drie, vier... als de resultaten ervan bekend zijn, weer terug. U hebt mijn telefoon. <laughs> <laughs> Hugo Schoneveld van de Stichting... Elektrische Hypersensitiviteit, Sensitiviteit. ja. En Erik Lebret van het kennisplatform... Elektromagnetische Velden. Hartelijk dank voor deze discussie. Geen dank. Graag gedaan. Wat is er nog op televisie vanavond? Nou, bent u een fan van Rijk de Gooien? voor de jongeren onder ons. Dat is die man van foutje, bedankt. Dan is opium misschien iets voor u. Cordon Maas spreekt zijn zoon, Rijk junior. Hij spreekt regisseur Frans Wijs en vriend Maarten Spanje... over deze gevierde acteur om tien voor negen op Nederland 2. Bent u een fan van Prins Bernhard... dan kijkt u naar de herhaling van Bernhard Schaft uit Van Oranje... op Nederland 1 om vijf over tien. En bent u een fan van Ray Charles... kunt u terecht bij het uur van de Wolf om elf uur op Nederland 2. En bent u net als ik fan van Jurgen van den Berg... luister dan naar Lunch... En bent u fan van Matthijs van Nieuwkerk moet u ook luisteren... want die hebben we straks even aan de telefoon in verband met zijn duizendste. Vanavond, de wereld draait door. Uh, dat is leuk. En de stelling in Stam.nl... Nederlandse ouders gaan goed om met hun kinderen. En die wordt verdedigd door... Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid CDA. Hartelijk dank. Zometeen lunch dus. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer. Tot morgen. Ben ik boos geweest? Ja...